Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Een onderzoeker waarschuwde drie jaar geleden al voor schade aan het gebouw dat afgelopen week instortte in de buurt van Miami. De New York Times heeft een rapport in handen waarin dat staat. De onderzoeker schreef niet expliciet dat er instortingsgevaar was, maar er klopte van alles niet. Het beton onder het zwembad had schade en er zaten scheuren en gaten in de pilaren in de parkeergarage onder het gebouw. De renovatie van het appartementencomplex stond op het punt van beginnen, maar kwam dus te laat. Zeker vier mensen kwamen om, 159 worden er nog vermist. Het kan tot wel tien jaar duren voordat alle zaken in de toeslagenaffaire zijn afgehandeld. Tot nu toe hebben 42.000 ouders zich aangemeld. Wekelijks komen er tot wel duizend ouders bij. Het kabinet heeft miljarden vrijgemaakt om de zaken op te lossen. Maar geld is het probleem niet, zegt verslaggever Marleen de Roy. Het feit ook dat er iedere maand weer nieuwe regelingen worden bedacht. Deze week hoorden we dat het kabinet ook voor alle ex-partners. en voor alle kinderen. een generiek bedrag wil uitdelen. Ja, dat is natuurlijk ook weer veel werk. En de gemeente waarschuwt dat dat alleen maar meer tijd gaat kosten. Begin deze maand heeft de politie vier jongens opgepakt die betrokken zouden zijn bij een ruzie tussen drillrap groepen in Amsterdam. Het gaat om drie minderjarigen uit Amsterdam en eentje uit Almere. Ze zouden iets te maken hebben met een steekpartij eerder dit jaar waarbij iemand zwaar gewond raakte. Hun aanhoudingen zijn nu pas bekendgemaakt. En vanaf vandaag zijn een hoop coronamaatregelen versoepeld. Afstand houden blijft, maar verder mag zo'n beetje alles weer. Ook mondkapjes mogen bijna overal weer af. Al weet nog niet iedereen dat, Hoorde verslaggever Vincent van Rijn. Jij draagt nog een mondkapje, maar het hoeft eigenlijk niet meer, hè? Oh, wist ik niet eens. Dus hij mag eigenlijk vandaag officieel af. Ja, uh, kijk, je mag hem natuurlijk altijd opdoen voor je eigen veiligheid, maar het hoeft ja. niet meer hier in de winkel. Oh, is dat, is dat sinds vandaag? Alleen op plekken waar afstand houden niet lukt moet je nog wel een mondkapje op. Zoals in het OV, in de taxi of het vliegtuig. En ook op de middelbare school. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later vandaag gaat het op steeds meer plekken regenen. Ook met onweer en het wordt 21 tot 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANBB. Viel doorwerkzaamheden op de a 9 naar Alkmaar? Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velsen heb je nu 10 minuten vertraging.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 Piano, Piano Lasciatemi cantare Perchè ne sono fiero Sono un italiano Un italiano vero Un'Italia che non si spaventa Con la crema da barba la menta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 Italiano vero. We kijken even naar de buiten vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Maar het is nog niet echt zomers wat betreft het weer vandaag. Wel op de radio trouwens met Toto Continio als eerste na het nieuws... en weer van twee uur met Italiano. Het is even na twee uur inderdaad een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag op de Zandvoortse Radio. Een hele goede middag en welkom bij de sportzomer, Albert-Jan. <laughs> ja, want Italië die mag vanavond aan de bak uh. tijdens het EK. Vanavond spelen ze om negen uur tegen Oostenrijk. En je hebt twee dagen voetbal moeten missen, maar voldoende andere sport nu. Ja, zeker weten. <laughs> Goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja, Maar het is een beetje benauwd warm buiten, hoor. Dus... Uh... Misschien zit er ergens nog een regenbuitje in de lucht. Maar uh, met zekerheid durf ik dat nog niet te zeggen. Ze zeiden het wel voor vanmiddag. Ze zeiden dus... het wel, ja. Dus, uh, maar daarover meer natuurlijk tijdens het weerbericht. En het belooft toch komende, de komende weken een beetje een wisselvallige week te gaan worden. Met uh, regenbuien, donkere wat wolkjes en noem maar op. Uh, dus echt, echt hoopvol voor de zon ben ik volgende week wat minder positief gesteld. Maar goed, daarover meer tijdens het weerbericht om half drie. Uiteraard hebben we uh, om half vier hebben we, uh, is het tijd voor de evenementenagenda. Uh, half vijf hebben we tijd voor het dier van de week. En uh, ik ben zo fijn geweest om uh, ook deze keer nog even aandacht te gaan schenken aan. Uh, even kijken. Even kijken wat heb ik toch? Uh, Libby. Want uh, ja, de anderen vinden wel een thuis van de honden, maar uh, of zij zijn gereserveerd. Maar uh, Libby zit er nog, dus het wordt, uh, we besteden deze week ook nog even aandacht aan Liddy om half vijf tijdens het dier van de week. Zoals live, tien over half uh, vijf, of vijf over half vijf, zo ongeveer. Uh, Zandvoort op zaterdag live. En we staan achter Rob. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja en uh, de coronamaatregelen, die worden ze langzamerhand uh, helemaal uh, losgelaten, Albert-Jan. Dus uh, wij moeten nog even nabespreken of we nog uh, doorgaan met de SOS Live. Ja. Want het was wel de achterliggende gedachte, weet je wel. van uh, Ben je toch een beetje ja. bij een concert aanwezig, terwijl het niet mogelijk is. Ja. Maar er gaat binnenkort natuurlijk wel weer het een en ander mogelijk zijn. Maar vanmiddag zijn we er gewoon met een uh, SOS Live. Ja. En uh, van de week was het weer een uh, prachtige zonnige middag. En uh, toen heb ik mijn SOS uh, live uh, uitgekozen. Dus je raadt het al. Een lekker zomers nummer. Goed, live. Uh, het gedicht van de week, week daar laat ik mij nog even niet over uit. Want uh, ja, daar uh, is natuurlijk... Uh, ik kan alle kanten op als ik wil. Dus ik uh, ben er nog niet helemaal uit welke het gaat worden. Maar daarover meer duidelijkheid rond de klok van kwart voor vijf tijdens het gedicht van de week. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Nou, afgelopen week zijn er natuurlijk een heleboel berichtgevingen uh, uh, uh, uh, naar buiten gekomen. Over, uh, want dat is natuurlijk volop in gang, de voorbereidingen voor de Dutch Grand Prix. En uh, er komt steeds meer informatie, komt daarvan los. Uh, over bereikbaarheid, et cetera, et cetera. En daar hebben we om tien over, half drie, hebben we, herhalen we even het interview... Met onze collega Roy Dongen vanmorgen had tijdens Goedemorgen Zandvoort. Met onze wethouder Raymond van Haafden. Wat of Zandvoort nog wel bereikbaar zou zijn tijdens de Grand Prix. Tien over half drie herhalen we dat interview met Raymond van Haafden. Uh, kwart over drie, uh, ja, de, de evenementen mogen weer. Dus ook de, de, de komt de kofferbakmarktverkoop begint ook weer. Dat betekent uh, Roy van Buringen? Dat betekent Roy van Buringen. Kwart over drie, of tien over drie, kwart over drie... Uh, hebben we contact met Roy van Buringen over de, het eerste evenement... na het uh, verlagen van de coronaregels. Voor wat, voor wat betreft Zandvoort. De kofferbakmarktverkoop is weer terug en wel morgen. Uh, verder hebben we natuurlijk om kwart over vier Pit Report. Daar geven we een uitgebreide samenvatting van de kwalificatie van de Formule 1 in Oostenrijk. Uh, de kwalificatie wordt vanaf tussen drie en vier verreden. Dus ik hoop dat mijn redacteuren op tijd zijn met de, de gegevens. Om kwart over vier uiteraard een terugblik. En tijdens de kwalificatie als er meldingen zijn zullen we die u zeker niet onthouden. Nou verder vandaag ook de Tour de France is van start gegaan. En wel met een uh, etappe over en dan moet ik even het 200 kilometer, het, begrepen, gro begrepen. het grote boek, 197,8 kilometer van Brest naar Landerno. Dat is de eerste etappe. En dat uh, is een prachtige etappe met uh, toch wel wat uh, hoogteverschil erin. En uh, wij volgen dat uiteraard ook voor u. En wat ook doorgaat, is de TT in Assen. Ja, alleen zonder, uh, ja, zonder ja. de normale feesten, zeg maar. Klopt, maar dat is, dat is, dat is juist een van de, de, de, de, de, de smaakmakers, dat is natuurlijk de, de, de, de, de, de, de T-nacht. De, de nacht voordat het TT verreden wordt, dat is natuurlijk uh, morgen. Uh, dan is dat hele nacht groot feest in, uh, in Assen. Maar dat gaat allemaal niet door. En dat heeft natuurlijk alles te maken met COVID. En uh, noem maar op. Mensen vond het niet verantwoord om die evenementen door te laten gaan. Ook geen live muziek en noem maar op. Daar gaan we trouwens ook nog even vooruitblikken tijd wat het voor Zandvoort betekent. Want ook daar gaan een aantal live uh, uh, activiteiten niet door. Daarover in het tweede uur veel en veel meer. Wel uh, publiek toch bij ja, uh, de TT? Uh, wel, maar ook niet meer dan uh, iets van 10.000 per dag uh, geloof ik. Uh, goed, Vrije uh, de France, Pit Report, samenvatting kwalificatie, EK voetbal, Wales, Denemarken en Italië-Oostenrijk. Dat is allemaal vanavond om 6 uur. We hebben nog beachvolleybal in, in, uh, in scheveningen. Ja, het wordt tijd dat we wat tv's erbij krijgen, want we komen tv's tekort. We kunnen het niet allemaal meer volgen. Maar we doen ons best, uh, luisteraars en kijkers. Uh, verder, uh, goed, tweede uur is evenementenagenda. Veel meer nieuws over de fietsen en de bereikbaarheid, noem maar op. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel. Nou, we zijn inmiddels alweer een kwartier onderweg, Albert Jan. Dus uh, ja. zo gaan we wel rap door het programma heen. Even na twee uur de zaterdagmiddag van CFM. Fijn dat je erbij bent. En wij zijn er ook weer bij tot aan 5 uur vanmiddag. Tot aan Entertainment Spiel met Fred Heij. Hij zal er straks weer zijn tussen 5 en 7. En wil je kijken in de studio van CFM? Dat kan. www.zfm-live.nl Zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En de CEO's in actie tot aan 5 uur vanmiddag. Met niet alleen heel veel lekkere muziek. Van oud naar nieuw en van nieuw naar oud. Maar natuurlijk ook informatie voor Zandvoort en de regio. Eerst wilde ik voor de SOS Live deze, deze plaat dan in een live versie aan jullie laten horen. Even na half vijf. Uiteindelijk is het toch een andere geworden. Je hoorde Herb Albert en Janet Jackson en Diamonds. En hier is Dinero. Ik ben een traficante. Maar ik hoor corridos die jongeren. Tomando de kart. Ja, dimmelo antes. Ja, si quieres dinero, lo siento. We're I play myself but a gonna perform performance You take all my money and now you're gone And I'm broke as a Wij bij CFM warmen je alvast op voor de zomervakantie, want dat mag gelukkig vanaf nu weer. En je kunt in ieder geval in Europa op de meeste plekken gaan boeken. Je Dinero, Trinidad, Cardona, een nieuwe hit uit de hitlijsten van dit moment. Het is kwart over twee geweest. Zit je er klaar voor, Vos? Jazeker. Het nieuws in het kort. Woonzorg Nederland, Kennemer Hart en de gemeente Zandvoort zijn ontzettend verheugd dat na goedkeuring van de provincie er geen ingediende zienswijzen zijn gekomen op de vergunning. Het betekent dat afgelopen maandag met de eerste grondwerkzaamheden kon worden begonnen. Volgende week worden de fundamentpalen de grond ingeboord voor de nieuwbouw van huis in de duinen. In het centrum van Zandvoort is donderdagavond een beroving geweest. Met hulp van een politiehond is een verdachte aangehouden in de tuin aan de Nicolaas Beetslaan. Een vrouw deed aangifte bij de politie nadat ze met geweld van haar tas was beroofd. De politie ging op zoek naar de verdachte en liet kort na half zeven s avonds via Burgernet weten op zoek te zijn naar een mannelijke verdachte in verband met een beroving. De politie heeft bij de zoektocht meerdere eenheden, waaronder 200 geleiders, ingezet. Even leken de agenten hem uit het oog te verliezen, maar uiteindelijk hebben ze de verdachte in een tuin aan de Nicolaas Beetslaan weten te traceren. Met hulp van een politiehond werd hij ingerekend en overgebracht naar het politiebureau. En de buit is bij de verdachte aangetroffen. De Zeeweg slingert al 100 jaar door de duinen van Overveen... en zorgde ervoor dat Bloemendaal haar eigen badplaats kreeg. Vandaag, dat was dus gisteren vrijdag, werd het jubileum van de weg gevierd... met een bulderende oude klassieke auto's... uit het begin van de vorige eeuw een tochtje naar het strand te rijden. Maar er was ook een moment van stilte voor de twee jonge vrouwen die pas geleden bij een ongeluk op diezelfde weg om het leven kwamen. Tijdens de algemene ledenvergadering VVD-Zandvoort is donderdagavond verrassend Sven Drommel verkozen tot politiek leider en lijsttrekker van de VVD-Zandvoort. Daarmee trotseerden de Zandvoortse VVD-leden de nadrukkelijke wens van het partijbestuur om voor Martijn Hendricks te kiezen. De verhoudingen binnen de partij kregen vorige maand een nieuwe dynamiek... toen fractieleider Martijn Hendricks en Belinda Geurandsson de coalitie verlieten. Wethouder Ellen Verheij de, omroep, uh, de, de oproep om terug te treden naast zich neerlegde... en de VVD-raadslid Hans Drommel verder ging als lijstdrommel. Drommel. Zowel Verheij als Drommel hebben aan de stemming deelgenomen. Op 22 juni heeft het college van BMW van Zandvoort aanvullende maatregelen getroffen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van Zandvoort tijdens de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021 te garanderen. Wethouder van Haafden, de komst van de Formule 1 heeft een grote impact op ons dorp. We hebben verschillende besluiten genomen zodat het dorp voor bewoners en ondernemers ook tijdens dit evenement bereikbaar blijft. De gemeente kan dit echter niet alleen doen. We hebben daarbij de hulp van de Zandvoorters nodig. Reis bijvoorbeeld alleen met de auto als het echt niet anders kan. En dan zoveel mogelijk buiten de piekmomenten. Samen dragen we bij aan het beperken van de parkeeroverlast en drukte in het dorp. En maken we er bovenal een prachtig evenement van. Om tien over half drie herhalen we het interview wat de, wat de wethouder van Haafden had vanmorgen tijdens Goedemorgen Zandvoort. Met onze collega Roy Dongen. Met deze, deze regels en maatregelen als onderwerp. Dank je wel Dat was het uh, nieuws. Uiteraard ook naar te lezen op onze CFM-app. En die kan je gratis downloaden in onder meer de Playstorm. Nog even over 100 jaar uh, zeeweg. Ja, was een heel mooi gezicht. Ik heb een uh, filmpje gezien van die oldtimers die uh, over de zeeweg uh, heen uh, reden. Klopt. In uh, optocht. Het was uh, schitterend uh, om, uh, om te zien. Ja. 100 jaar zeeweg en dat uh, viert het Nationaal Park zuid Kennemerland ook trouwens. Want uh, dit weekend uh, kan je de watertoren in Overveen. Hè, die ken je waarschijnlijk ook wel, die toren. Die kan je uh, beklimmen het hele weekend vandaag. En uh, morgen is dat. En uh, mocht je daar meer informatie over willen hebben... dus vanmorgen zou je misschien nog uh, kunnen aanmelden... neem dan even contact op met het uh, Nationaal Park zuid Kennemerland en uh, vraag daar uh, meer informatie aan over deze activiteit... in verband met het 100-jarig bestaan van de Zeeweg.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 Let's party till we drop I wanna rock with you and never stop Till we take it to the very top Just rock with you and never stop Let's party till we drop Zee, strand en het geluid van de zomer. Zie FM, hoor je nu overal. Tegen na drie uur hebben we de kwalificatie van de Formule 1 op Stiermarken. Dus voor Max Verstappen draaien we deze single. de drive van Saint-Milieu. Het is even een half drie. Het weer voor de komende dagen. Gaan we nog een beetje zomer krijgen, albert Jan? Nou, het blijft een beetje wisselvallig de komende dagen. Hmm. Eerst even het algemene weerbericht. En daarna het Zandvoorts weerbericht op korte en lange termijn. De zon komt nu en dan tevoorschijn. Met name in het zuidwesten van het land begint de dag met veel bewolking... en soms regen of motregen. In de loop van de dag knapt het in het zuidwesten op... maar dan ontstaan juist op andere plaatsen verspreid over het land enkele buien. Mogelijk met onweer. Voor de buien uit warmt het op naar een graad of 21 en 25 graden... en daarbij waait een zwakke wind vanaf het land. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het soms breed op. Morgen blijft het de hele tijd droog en wordt het warmer... Maandag wordt het nog wat warmer, lokaal 28 graden. De dag begint met zon en stapelwolken En vooral in de zuidelijke helft komen smiddags weer enkele buien voor. Soms met onweer en veel regen in korte tijd. In het noorden blijft het grotendeels droog. Vanuit het zuiden wind, koelere wind, uh, lucht, uh, geleidelijk terrein dinsdag. Een gebied met buien trekt naar van zuid naar noord over het land. Lokaal kan het tijdelijk flink regenen. Ook onweer is niet uitgesloten. In de avond is het in het zuiden op veel plaatsen weer droog met opklaringen. Woensdag is het grotendeels bewolkt en op veel plaatsen valt vanuit die bewolking veel regen. In de loop van de dag komen we weer tot een enkele bui tot ontwikkeling lokaal valt. Veel regen tijdens de regen en onder bewolking is het 19 tot 22 graden in het zuiden en kan het uiteindelijk 24 graden worden. En tot slot donderdag de dag begint met veel bewolking. Lokaal valt er nog wat regen. In de loop van de dag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Ook de zon krijgt meer ruimte, er is niet veel wind en de temperatuur loopt op naar 20 à 25 graden lokaal. En wat betekent dit allemaal voor Zandvoort op korte termijn? Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en het blijft wisselvallig in Zandvoort met vannacht en vanavond nog wat wel regen. De temperatuur stijgt tot 22 graden en de wind is zwak, windkracht 2. En vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 16 graden. De komende dagen is het bewolkt en is de kans op neerslag hoog in Zandvoort. De temperatuur daalt tot 20 graden overdag. S'nachts is het ongeveer 15 graden. De wind draait geleidelijk naar het noorden en is matig. Windkracht 3. En vanaf vrijdag neemt de kans op de zon weer toe en wordt het overdag warmer. Met temperaturen rond de 21 graden. Nou, de echte zomer, daar moeten we helaas nog heel even op wachten. Dat was het weer. Zie je het maar goed, we hebben gelukkig weer voetbal vanavond. Twee wedstrijden vanaf 6 uur. En helaas geen schotten meer in het toernooi. Nou hadden de schotten een eigen plaatje wat ze de hele tijd zongen. En dan denk je, wat moeten schotten nou met Bakkara? Nou, echt waar. Die hadden, ja, er zit een heel verhaal achter, ga ik nu niet vertellen. Maar die hadden deze plaat van Bakker als hun plaat. Yes, sir, I can boogie. Volgens mij had dat uh, wat te maken met een uh, verkleed partij van uh, een van die uh, Schotse spelers of zo. Uh, destijds uh, dat, die, uh, de, dat ze dat gedaan hadden op uh, deze plaats van uh, Bakkara en Yes Sir, I Can Boogie. En vandaar dat dat uh, later het uh, liedje werd van het uh, Schotse team. Helaas uh, niet door tijdens het uh, EK voetbal. Uh, ze hebben het uh, niet gered uh, tot de achtste finales. Wie wel, nou dat uh, ga je zien vanaf uh, 6 uur onder meer uh, Wales, Oostenrijk, Italië en wie vergeet ik nou Albert-Jan? Uh, Denemarken, uh, Wales, de Wales, Denemarken. De Denemarken, ja, de ja precies. Ja. De verrassende Denen. Every breath you take. Wat mij betreft nog altijd uh, een van de betere platen van de police And every breath you take. Vanmorgen hadden we een goedemorgen Sanford tussen 11 uh, en 1 uur. En uh, waarschijnlijk trouwens uh, vanaf volgende week weer gewoon tussen 10 en 12, uh, Albert-Jan. Want uh, ja, de coronamaatregelen die, uh, worden zo langzamerhand uh, opgeheven natuurlijk. Alleen de anderhalve meter nog. Nou, daar kunnen we prima aan voldoen. Dus ja, we kunnen weer allemaal terug naar ons... Uh, Oude vertrouwde tijdstippen wat betreft het uh, programma. Dus luisteraars, houdt u de, de, de, de, de website even in de gaten. Want uh, als het gaat gebeuren, dan zal het ongetwijfeld op de website van ZFM bekendgemaakt worden. Zo is het. Maar daar was uh, vandaag uh, de wethouder te gast. Klopt. Uh, Raymond van Haafden ging in gesprek met uh, onze presentator van Goede Zandvoort Roy Dongen. En dat heeft natuurlijk alles te maken... want de afgelopen weken, ik bedoel, al die eh, voorbereidingen voor de Grand Prix... die zijn dus nu echt, eh, eh, eh, laten we zeggen, daar zijn ze mee begonnen. Want nu moeten ze gewoon dingen gaan regelen. Dus er worden een heleboel dingen bekendgemaakt... over hoe de organisatie eruit zal gaan zien. Ook natuurlijk ten aanzien van de side-events... maar daarover in het tweede uur veel meer...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 Ja, dat klopt. Uh, ze zullen niet uh, helemaal volledig uh, de route rijden die ze normaal gesproken doen. Ah. 80 komt een heel end door. Uh, dorp in maar 81 die, uh, die stopt als ik het uit mijn hoofd zeg bij Camping de Laakens. En de rest moet je dus lopen. Aha, oké. Okay. En uh, bieden we dan ook een pendelservice aan voor de mensen die wat minder goed te benen zijn? Okay. Nou, dat, die, die faciliteiten die kunnen gewoon eigenlijk allemaal plaatsvinden. Oh, okay. hè. Dus, uh, de buurtbus die, uh, ja, die kan gewoon in het doorheen blijven rijden. Alleen ook uh, bewoners vanuit uh, bijvoorbeeld Nieuw noord er rekening mee houden dat de spoorwegovergangen zijn afgesloten. Dus je moet omrijden. Maar wel bereikbaar.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 Ja, nou die situatie garandeert de NS je zeker niet. Tenminste, ja. als je uh, als of, uh, vanuit Zandgoort naar Harlem, Amsterdam wil zijn de treinen waarschijnlijk erg leeg. Maar als je ochtends uh, naar huis wil komen... dan moet je er rekening houden dat de treinen echt erg vol zijn. Hoewel uh, de NS uh, heeft aangegeven... 12 treinen per uur te laten rijden. Dus je hoeft maar kort te wachten op de volgende trein. Maar ja, die treinen zullen gedurende de ochtenduren... wel behoorlijk vol zitten. Binnen op de dag uh, veel minder. Omdat dan uh, ja, alle uh, bezoekers aan het evenement verwacht worden inmiddels binnen te zijn. Hè, dus op het uh, circuit te zijn. Dus overdag is het alweer een stuk rustiger. Maar aan het einde van de dag en het begin van... Dan moet je er ook weer rekening mee houden als je het zandwoord uit wil. Eh, dat de treinen dan ook weer erg overvol zullen zijn. Eh, maar ja, daar staat echt het over dat je dan weer makkelijker met een lege trein vanuit Amsterdam naar Zandvoort kan kopen. Het dus dus, is maar net hoe laat je werkt. <laughs> Zoals Johan Kruijs zegt: in de heeft nadeel. <laughs> uh, <Ja. laughs> dus dat, dat scheelt alweer. Uh, ja. uh, er zijn ook allerlei activiteiten uh, in het dorp. Uh, zijn die ja. ook dan goed bereikbaar voor de mensen?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 Aanvraag voor nodig is, ja, gaat op dat moment grotendeels niet meer lukken. Nee, uh, de Sichting Site Events, uh, oftewel Sandford Beyond, die is de paraplu houder om alle evenementaanvragen voor vergunningen te regelen en die is daar dus al weken mee bezig. Ja.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 partijen, mensen, uh, uh, allerlei instanties de gelegenheid te geven daar bezwaar tegen te maken. Uh, dat is een eenmaal de afspraken die we met elkaar nou ja. gemaakt hebben. En er moet voldoende tijd zijn om uh, voor mensen die ergens niet mee eens zijn voor een vergunningaanvraag ruimte te hebben om daar bezwaar tegen te maken. Zeker, en dat kan niet ja. in twee dagen tijd uh, ze hebben opgelost worden. Uh, nee, ik, uh, ik vrees van niet Nee. nee. <lacht> er is een cultuur van bezwaar maken tegen alles. Dat is wel iets waar je over kan mopperen. Ja, uh, ja. ja dat, is, dat is op zich natuurlijk wel jammer. Maar de, ik geloof dat de ondernemers en de stichting Zandvoort bij ons wel heel creatief is. Dus die kunnen vast wel een mooi uh, evenement bedenken waarbij je uh, flexibel kan zijn met andere wel. mensen. Ik denk het ook wel. Ik denk dat het allemaal goed gaat komen. Ja, ja. Nee, nou ja en, en we hebben heel veel fietsenstallingen. kunnen al die fietsers wel zandvoort binnen. Want ik hoor 44.000 fietsenstallingen. Ik weet het over 44.000 fietsers. Dat is best veel. Dat is yes, heel veel. Ja. <laughs> Zelfs we hebben dat nog ooit gehad in de weekend. Nee, op oh, een dag. Maar moet je die overheen fietsen? Nou ja, uiteraard is dat allemaal berekend. Er zijn verschillende toegangwegen naar Zandvoort per fiets. Vanuit Noordwijk, of Langeveldenslag, of vanuit Heemstede Bloemendaal... ...via de Zandvoortse Laan, of via IJmuiden... ...kan je ook deels door Bloemendaal, tuingebied en de Zeeweg op. Nee, dus de, wegen zijn, de fietswegen zijn zodanig berekend, zeg maar, getoetst... Dat uh, uh, er niet echt een maximum is van het aantal fietsen per uur, waardoor het al dan niet zou kunnen. Het kan. Uh, maar het, het vraagt wel zeg maar, je aanpassen, ook als fietser en bronfietser. Je kan niet uh, met een snelle uh, fiets uh, denken van: nou, weet je wat, ik ga alles en iedereen voorbij. Want dat leidt wel tot, ongevaar, of tot gevaarlijke situaties. We vragen wel begrip van iedereen. Dus zo is het, wethouder uh, Raymond van Haafden. Hij was uh, vanmorgen te gast bij onze collega's van uh, Goedemorgen, Zandvoort. En wij hebben het uh, gesprek uh, nog een keer herhaald. Nou, belangrijk is is uh, dat uh, de Zandvoorters gewoon uh, Zandvoort wel in kunnen... ook tijdens het uh, Grand Prix Weekend. En anders kan je het beste uiteraard gewoon op de fiets naar Zandvoort toe komen. Oh, op de fiets naar Zandvoort toe. Op de fiets naar Zandvoort toe.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 Tot zover het Eerste uur weer van Zandvoort op zaterdag. Zometeen na het nieuws weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Met uh, zo dadelijk Roy van Buringen. Hij gaat uh, vertellen over de kofferbakmarktverkoop. Want die gaat er weer aankomen. Morgen is dat. En zijn roet is de laatste voor drieën.